Toen de politie zijn auto naar de vluchtstrook wilde duwen, ging hij er vandoor. Maar even later kon hij alsnog worden opgepakt. Nadat hij weer was vrijgelaten, ging hij naar het tankstation in Hogeveen. En volgens de politie was hij onder invloed van drugs. Het ziekenhuis Medispectrum Twente heeft een opnamestop afgekondigd... voor twee chirurgische verpleegafdelingen. Bij een patiënt die op allebei de afdelingen heeft gelegen... is een besmetting met de ziekenhuisbacterie MRSA vastgesteld... Het ziekenhuis in Enschede volgt de verscherpte hygiënemaatregelen... uit het MRSA-protocol, om te voorkomen dat de bacterie zich verspreidt. MRSA is een bacterie die lastig te bestrijden is... omdat die resistent is tegen de meest gangbare antibiotica. Spoedoperaties in Enschede gaan gewoon door. In Frankrijk is een vrouw uit Utrecht omgekomen bij een parachutesprong. De vrouw van 38 was met een groep vriendinnen uit een vliegtuig gesprongen... boven Soulac-sur-Mer in het zuidwesten van Frankrijk. Er ging iets mis met haar parachute, waardoor ze tientallen meters naar beneden viel. De Utrechtse overleed ter plekke. De politie heeft vannacht een jongen van 16 aangehouden... die op een snorfiets over de snelweg A9 reed. Toen hij de politie zag, sloeg hij op de vlucht... door de afslag richting Krommenie te nemen. Automobilisten op de Provinciale Weg moesten flink remmen... of uitwijken voor de spookrijder op zijn snorfiets. De politie kon hem aanhouden na een tip van een voorbijganger... die hem uit een steeg had zien rennen.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 Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma... van VPRO en NTR op Radio 1. De natuur is een computer en als we erachter komen... hoe die natuur precies rekent, dan kunnen we uiteindelijk... alles in de wereld voorspellen, redeneert Peter Sloot... hoogleraar Complexe Systemen aan de Universiteit van Amsterdam. De Russische premier Poetin die zag wat in die stelling en gaf hem onlangs een flinke beurs om zijn onderzoek verder uit te bouwen naar Rusland. En vanavond is hij bij ons te gast komen. Natuurlijk, hartelijk welkom in de studio. Ja. Is dat zo? Kunnen we uiteindelijk alles ooit voorspellen aan de hand van een model, denkt u dat? Nou, of, of dat zo is, dat uh, nog blijkt, zou ik willen zeggen. Um, maar de ambitie is wel om te proberen te begrijpen hoe die rekenregels dan in elkaar steken. Om te kijken of we voorspellingen kunnen doen van allerlei processen in de natuur. Of we uiteindelijk. Het geheel zo kunnen voorspellen dat delen de hele natuur kunnen voorspellen, dat is een beetje een grote stap zou ik zeggen. Maar de natuur gehoorzaamt aan rekenregels en die zijn te doorgronden en je kunt daar een prima model van maken. Ja, ja dus dat, het idee is dat de natuur informatie registreert, informatie vastlaat, vastzet uh, en vervolgens die informatie verwerkt. En dat kun je zien aan bijvoorbeeld aan, uh, aan zeeschelpen, die, die, die groeien in bepaalde patronen. Dat is als het ware het. En als je die patronen analyseert is dat een soort van registratie zo je wilt van wat er gebeurd is. Dus een soort van tijd, vastgelegde tijd. Um, en dus die informatie die ligt dus in die, in die schelp. En als je kunt begrijpen hoe dat proces van hoe die schelp precies groeit. Hoe dat in elkaar steekt. Als je kunt begrijpen wat zeg maar de regels zijn hoe die met die informatie omgaat. Dan kun je, kun je zo'n patroon uh, doorrekenen. Nou, dat is natuurlijk al heel erg lang bekend dat we in staat zijn om uh, allerlei natuurlijke processen te modelleren. Met binnen allerlei uh, grenzen die daarvoor zijn. Het punt is nu, je kun je het ook omdraaien... kun je ook zeggen, van: niet alleen wij kunnen de natuur uitrekenen... maar kennelijk is het zo dat de natuur rekenregels heeft... en dus zelf uitrekent. En dat is de, dat is zeg maar de centrale vraag van dit onderzoek. Dus hoe, is, hoe is dat op uw pad gekomen? Wanneer is dat rekenen aan de natuur begonnen... en, en wanneer ontsprong de gedachte... dat het misschien allemaal wel een systeem zou zijn? Dat nou, is wel grappig dat u dat vraagt... Uh, ik, ik denk, het punt is redelijk goed. Het moment in tijd is voor mij redelijk goed te duiden. Ik, uh, ik heb mijn promotieonderzoek ooit gedaan aan het Nederlands Kankerinstituut. Um, en daar waren we op zoek naar um, de vormverandering in witte bloedcellen... als die uh, zeg maar tumorcellen werden. En dan moet je denken aan uh, lymfatische leukemie bijvoorbeeld... En eh, daar hadden we een experiment voor opgezet om dat zo, zo, zo eenvoudig mogelijk te meten. Dus het idee was met laserstralen die, die cellen aan te stralen en dan de signalen te kijken van die laserstralen. En proberen uit die signalen te destilleren of zo'n cel wel of niet eh, tumorcel was. Daar kwamen we niet uit. We krijgen wel merkwaardige signalen die we niet goed begrepen. En eh, nou, dat was mijn promotieonderzoek om daar goed naar te kijken. En wat ik toen gedaan heb, toen ben ik begonnen met: oké, laat ik nou eens naar het meest eenvoudige cel kijken. Uh, zelfstructuur kijken, kan ik die op de een of andere manier... in de computer inbouwen, zodat ik kan simuleren... als het ware, wat uh, dat licht dan met die cel zou doen. En nou, daar zijn we redelijk lang mee bezig geweest... om dat goed nauwkeurig te kunnen doen. Uiteindelijk is dat gelukt. Maar de bottomline daar is dat we dus... dus met het inzicht wat, je daaruit, wat ik daaruit kreeg, was van nou... kennelijk, als ik mijn voldoende informatie en kennis... in dat model stop, ben ik uiteindelijk... Zeg maar, dat, dat, dat, dat systeem zelf aan het, uh, aan het bouwen... Dus zeg maar, je zou kunnen zeggen dat de, dat de ultieme simulatie van de natuur... is de natuur zelf. Dus als je zo'n cel wil simuleren... en je gaat er steeds, steeds nauwkeuriger elementen... is ga je bijvoorbeeld alleen op, uh, op, op uh, minimale oppervlakteniveau en die kijken, volgens ga je op moleculair niveau kijken... naar dan ga je op niveau kijken. En als je steeds verder, steeds nauwkeuriger dat gaat modelleren... dan op een gegeven moment dan is het ononderscheidbaar geworden, dat model... Althans, dat zou dus als je het goed doet. Als je alle variabelen kent en ook precies weet hoe elk aspect van iets zich gedraagt... dan kun je een goed model maken. Dat, dat is het idee, ja. En, en, en in het geval van, van, de, van de levende natuur is het dan dat, dat de natuurkunde... je die, wil die geeft ons zeg maar, de, de, de wetten waaraan je moet voldoen. Van, van de snelheid van het licht die er niet vertelt over hoe snel die dingen met elkaar kunnen communiceren... Tot en met, uh, laten we zeggen, de, de, de, de mate van wanorde die, mag, die gemaximaliseerd kan worden in de natuur. Um, en, uh, en Darwin heeft ons zeg maar de evolutieregels gegeven. Die twee dingen die heb je dan in je hand. Dus zeg maar de natuurwetten en de en de zo je wilt, de, uh, de, de evolutievoorwaarden. Uh, en vervolgens probeer je dan inderdaad in zo'n model uh, te kijken van kan ik dat dan? Kan ik die twee dingen combineren? En kan ik in staat zijn? Ben ik in staat om modellen te bouwen die dan ook daadwerkelijk dat nabootsen. Bent u zelf voorspelbaar? <laughs> ik, ik, denk dat, ik denk dat wij allen op een of andere manier wel voorspelbaar zijn. Ja, En natuurlijk is het allemaal statistiek. Je kunt ook als je over het weer praat, kun je zeggen van is het weer voorspelbaar? Ja, met de hele grote kans is het weer morgen hetzelfde als vandaag. Nou toevallig... <laughs> Vandaag niet. Want vandaag weten we dat het morgen echt heel anders wordt. Maar, toevallig omdat het morgen dan mooi weer wordt. Maar um, in het algemeen is dat een uitspraak die gewoon, die gewoon opgaat. Um, en wat nou blijkt is dat uh, er worden steeds meer experimenten gedaan... waarin uh, gedragingen van mensen uh, uh, gemonitord worden. Voorheen was dat heel erg kwalitatief. He, van heel erg van, je ging met de pen en papier ergens zitten... ging kijken hoe mensen zich gedroegen en dat schreef je op... En tegenwoordig, dankzij de nieuwe informatietechnologie die we hebben... Um, is dat veel kwantitatiever. Dus je kunt mensen zeg maar, van centers voorzien... zodat je hun bewegingen kunt uh, volgen over de tijd. Uh, je kunt natuurlijk monitoren hoe mensen zich gedragen op het internet... als je kijkt naar, uh, naar de social websites. En al die, die nieuwe technologie die geeft ons een enorme schat aan informatie en data... waarmee we dus een beetje nauwkeurige modellen kunnen doen. Dus een antwoord op de vraag is dan... van. Ik denk dat we allemaal wel in zekere zin voorspelbaar zijn. Dus ik zei, dat, dat, dat blijkt ook uit veel analyses. Er is een, een recent onderzoek gedaan naar uh, de, de beweging van mensen in, in, in de ruimte. Dus, uh, dus als je gewoon gaat kijken naar zeg maar, het, het ruimte, het spatio-temporele patroon heet dat dan. Dus het, het ruimtelijk, tijd, tijd, tijdsruimtelijk patroon van mensen. Dus hoe zien mensen zich bewegen over de, uh, over de dag. Uh, mensen zijn, zijn, zijn getagged, ge, ge, ge die hebben een, een census, uh, standardje gehad. Uh, en vervolgens is gekeken van, oké, okay, van, uh, als we nou die statistiek van de beweging bekijken... is dat dan volledig een willekeurige beweging? Eh, dus als ik kijk naar de beweging van, laat ik zeggen, een, een grootmoeder... die met een uh, rollator uh, naar de groenteboer gaat en naar de slager gaat... en als nou, die beweging over de tijd volg, um, of ik volg de beweging van een traveling salesman... die uh, van het ene vliegtuig naar het andere vliegtuig aan de andere kant van de wereld gaat... als we nou al die bewegingen op een hoop gooien, is dat, zijn dat dan uh, totaal willekeurige bewegingen? of zit daar een patroon in? En als er een patroon in zit... dan lijkt het dus alsof er voorspelbaarheid in zou kunnen zitten. En de ontdekking is dat daar patronen in zitten. En dus, dus een, een, een, een omaatje die nooit haar eigen wijk verlaat en, en die alleen maar een broccoli koopt in, in een, een, nou ja, een geakt balletje en dan weer naar huis gaat om dat allemaal in een pannetje te doen. Die, die voldoet uiteindelijk, of die gehoorzaamt, hetzelfde statistisch model als iemand die de hele wereld overreist, zoals ja. u zelf bijvoorbeeld. Ja. ja, en er zit alleen een soort van schaalfactor tussen, dat wel natuurlijk. Maar dus, dus het is de dus twee ontdekkingen in feite: een ontdekking is dat uh, dat het dus niet een willekeurig patroon is... maar dat er dus een soort van... we, we, we, we, we, we weten dan volgens wat een soort statistiek dat is. Um, en dat is de ene ontdekking. En de andere ontdekking is dat het dus voor alle mensen geldt. Dus dat het inderdaad... dat diezelfde statistiek voor alle mensen geldt. Zij zijn zogenaamde levy flights. Dat is een speciaal uh, statistische maat. Um, en ja, het antwoord is dus ja. Maar dat zegt misschien ook iets over, uh, over de statistiek. Want de statistiek is uiteindelijk een gemiddelde. Dus een statistisch model zal al snel... Uh, wel kloppen, omdat je uiteindelijk uitgaat van een gemiddelde... zegt misschien niet alles over het omaatje of de wereldreiziger. Nou, dus, dus dat is natuurlijk gekeken bij al die verschillende bevolkingsgroepen. Dus bij zeg maar oma's, <laughs> niet één omaatje, maar oma's... en, en, en wereldreizigers en, en schoolkinderen en, en, en noem het maar op... En, en, en mensen die op een bepaalde manier uh, zeg maar, afstanden reizen naar hun werk enzovoort. Al die groepen zijn bekeken. Van al die groepen zitten natuurlijk altijd het in. Dat, dat is niet anders dan wat je zegt. Het is uh, statistisch. Maar... Het, het merkwaardige is dus dat er, uh, dat er dus een patroon in zit... wat voor al die mensen identiek is. En hoe ziet, hoe ziet zo'n model er uiteindelijk uit? Is dat, is dat uit te leggen? Wat, wat ziet u op uw scherm als u een bepaald model doorgrond heeft? Ik, ik denk dat je, dat je dan even terug moet gaan. Dus je, je moet je eerst afvragen van hoe maak je zo'n model? En, uh, uh, en kijk... Dat verhaal wat we net vertelden, dat, dat eigenlijk een soort van sociologisch model is. Daar, um, dat is volledig data gedreven, want het heeft weinig zin om, om zeg maar zo'n model te maken... als je niet, uh, als je niet voldoende informatie hebt. Um, dus dat begint met heel veel data verzamelen, volgens patronen in die data proberen te ontdekken. En dan vervolgens met de computer daar modellen een abstractieniveau voor te kiezen... en dan um, in de tijd door te rekenen en dus voorspellingen te gaan doen... Maar daar heb ik wel drie dingen gezegd die heel erg moeilijk zijn om te doen. Eén is die data goed, uh, goed te krijgen. Dus dat is een. Dus je moet proces. al weten welke variabelen er zijn. Ja. Dan moet je al die, al die variabelen weten of heel goed kunnen gokken. Dan, dan moet je dat in een model stoppen. Ja, en het, het gekke is dus. Uh, kijk, het modelleren, dat is zo auto's dat de mensen zijn. We hebben, we, wij modelleren, we wij zijn voortdurend bezig met zeg maar, een, een conceptueel model van onze omgeving te maken. Dus modelleren als auto's net. Het modelleren met computers is natuurlijk relatief uh, jonge wetenschap, zou je kunnen zeggen. Um, voorheen waren modellen waren vaak, uh, wat dan wat wiskundige modellen... dat waren dan differentiaalvergelijkingen... die dan zeg maar, tijdsopgelost beschreven van hoe, hoe, hoe processen zich in de tijd gedragen. Maar wat je tegenwoordig ziet, is dat we dus in staat zijn om... Uh, of dat we op zoek zijn eigenlijk naar andere modellen... die, dus, die, die, die zeg maar niet per se in formules te vatten zijn... Uh, maar die wel in computers in, in regels te coderen zijn... En het is zelfs zo bizar dat. Uh, uh, anderhalf jaar geleden is een, was er een artikel verschenen in, in Nature. Waar. Uh, waar mensen uh, een computer lieten kijken naar een systeem. En de computer als het ware zelf. Uh, de onderliggende dynamica lieten uh, uitrekenen. Of lieten bedenken. Dus de computer die leidde als, uh, van, zi van zichzelf als het ware. de vergelijking af. waaraan die beweging voldeed. Nou, dat, dat is, dat is, kennelijk is het wel mogelijk. Dat is een soort van aanwijzing, zo je wilt. Het is een aanwijzing dat wij kennelijk mogelijk moet zijn. Om regels te, te vinden die dat soort hele complexe processen uh, beschrijven. De, de grote vraag is, hebben we voldoende data? En uh, een andere grote vraag is... Uh, zijn we in staat om het juiste abstractieniveau daarvoor te kiezen? Laten we een heel praktisch uh, voorbeeld bij de hand nemen... om eens te kijken hoe dat in zijn werk gaat, het, het, het maken van een uh, model. U heeft uh, een model gemaakt die het aantal hiv-besmettingen in de stad Amsterdam voorspelt. Ja. ja, nou, dat ja. Dan, dan heb je te maken met een aantal... Variabele. U kunt het beter uitleggen, maar ik neem aan de werking van het virus. De werking van de mensen die, uh, die elkaar besmetten. Uh, de, dus je hebt, je hebt zeg maar allerlei verschillende dingen waar je rekening mee kunt houden. Misschien wel oneindig. Hoe bent u dan te werk gegaan? Oh, dat, dat is een... Um, dat, het is een tamelijk complex probleem natuurlijk. Net, net als u zegt, al die verschillende elementen. En je moet ze allemaal in, in beschouwing nemen. Dat is wel dat, dus. Je kunt natuurlijk heel, je kunt het vatten in uh, ook weer in difficciaal vergelijkingen. Maar wat wij gedaan hebben, onze keuze is geweest, en wij zijn hier ook ruim een tijd mee bezig geweest, bijna twaalf jaar inmiddels, om dit goed te begrijpen. Um, en um, wat onze keuze was inderdaad in de eerste instantie goed begrijpen hoe dat vir, virale transcriptieproces, dus de manier waarop het virus uh, in het lichaam uh, uiteindelijk zorgt voor de hercodering, zo je wilt, van, uh, van, je, van je van je bloedcellen. Om dat eerst goed te begrijpen. Dus dat, nou, dat hele proces, dat hebben we ook weer gemodelleerd. Dat is... Je moet niet vergeten dat er in de orde grootte van... Wat is 30.000 tot 40.000 artikelen per jaar uitkomen... die dat soort processen beschrijven. Dus daar kun je heel veel informatie uit halen... en vervolgens in, in zo'n computermodel stoppen. Dus dat is één. Je moet echt dat, dat, dat moleculaire proces en dat virologische proces goed begrijpen. We weten wanneer het virus toeslaat en wanneer niet. Wanneer die agressief wordt en wanneer niet. Dat soort dingen. Ja, dat, maar je moet... Nou, kijk... Dan moeten we eerst even uitleggen, een klein beetje uitleggen hoe dat precies gaat. Dus dat, dat, die HIV-besmetting. Dus op het moment dat het virus het lichaam... dat ik straks op terug. Op het moment dat het virus het lichaam uh, uh, naar binnen gaat... Uh, wil het virus witte bloedcellen infecteren. Nou, dat is een heel proces voordat het uiteindelijk daar is. Wat het doet is... het spuit zijn, zijn eigen code, zijn eigen programma... Uh, wat in dit geval RNA is... in die witte bloedcel... Dat wordt herschreven tot DNA, wordt in de, cel ge, uh, in de celkern ingebouwd. En dan gaat de cel, die al die denkt dat hij zichzelf aan het repliceren is, gaat die stukjes van die code van die virus repliceren. En op die manier krijg je meer virusdeeltjes. Die gaan weer de cel uit, die komen in het bloedvat, die komen in het bloed, en in de lymfe en ook in, de, in, de, in het zaad. En die kunnen vervolgens weer uh, verspreid worden. Nou, dat hele mechanisme. Daar is natuurlijk heel veel van bekend en daar zijn we redelijk, dat is ons eerste onderzoek geweest, te kijken of we dat kunnen voorspellen. Dus dat, heel, dat het hele transcriptieproces tot en, met het tot en met het vermenigvuldigen van die virus. Dus dan weet je eigenlijk hoeveel tijd er zit tussen het moment dat uh, twee mensen uh, de liefde bedrijven en het moment dat het virus uh, de weg naar binnen heeft gevonden en die andere ook weer kan besmetten. Nou, wat je dan eigenlijk weet... is hoe het virus zich repliceert in het lichaam. Meer dan dat eigenlijk niet. En vervolgens is dan de vraag... je moet het ook uit elkaar trekken, zo'n probleem natuurlijk. Dus vervolgens is dan de vraag... oké, okay, dat was op moleculair niveau... Um, Eigenlijk een niveau hoog moet je ook kijken van hoe het immuunsysteem erop reageert. Dat hebben we ook gedaan, maar dat laat ik even achterwege dan. Ehm, vervolgens is de vraag, oké, okay, bij een seksueel contact... hoe groot is de kans op transmissie? Hoe groot is de kans dat zo'n overdracht plaatsvindt? Dus dan moet je naar, naar die processen kijken. Daar is redelijk veel van bekend bij verschillende soorten seksueel contact. er zijn verschillende kansprocessen bekend. Dus dat kan je ook modelleren. En volgens mij dan kijken van oké, okay, hoe gaat zo'n virus uh, of een bepaalde variant van zo'n virus door zo'n populatie heen? Nou, dan moet je dus iets over die populatie weten. Dus en, en dan wordt het moeilijk, want dan moet je dus uh, precies weten wie het met wie doet en, en ook uh, in hoeverre ze dat dan, dan veilig doen. Ja. Dat, dat lijkt me heel ingewikkeld. Zijn daar, zijn daar precies cijfers van bekend? Ja, er is verrassend veel van bekend. Dus wij zijn begonnen eh, bij, eh, toen we dit soort onderzoek eh, starten... zijn we gaan kijken bij de Center of Disease Control in Atlanta... waar zeg maar, eh, informatie eh, bijgehouden wordt over eh, nou, van alles en nog wat... maar met, met name ook eh, eh, zeg maar surveys gedaan zijn van hoe mensen zich seksueel eh, gedragen... Eh, en eh, wat daaruit te voorschijn kwam, en dat is weer net zoiets bizar als we net vertelden over die statistiek van die gemiddelde beweging van mensen. Wat daaruit te voorschijn kwam, is dat eh, voor heteroseksuele relaties eh, de structuur van het netwerk, dus zeg maar individuen die met elkaar contact hebben, kun je als een soort van netwerk zien. Hè? Van dit individu heeft contact met dat individu, heeft contact met dat individu. En dan dus zie je een soort van. He, dus de, de individuen zijn zeg maar puntjes... en de, de, de, de contacten die ze hebben zijn zeg maar de lijntjes tussen die puntjes. Je ziet dus een heel groot netwerk. En de structuur van die netwerk, die topologie... die blijkt bizar, bizar genoeg voor heteroseksuelen heel nauwkeurig te bepalen... en voor homoseksuelen ook heel nauwkeurig te bepalen. En daar kun je gewoon de getallen ophangen. Maar het, het maakt natuurlijk ook uit uh, uh, wie de doelgroep is. Want uh, bijvoorbeeld... Ik noem maar wat hoor, maar een, een 20-jarige en een 70-jarige: de kans dat die met elkaar seks hebben is natuurlijk aanzienlijk kleiner ja. dan wanneer het uh, 22-jarige betreft. Ja, ja dus, nou, dus die dingen die stoppen we er ook in. Um, maar dus, maar dat zijn eigenlijk aannames, neem ik aan. Nee, dan. maar dat, zijn ja, aannames gebaseerd op metingen die zijn gedaan. Er dus, okay. is, dus is heel veel bekend over, uh, over sociaal en sociaal seksueel gedrag. Um, uh, en dat kun je destilleren. En dat kun je dan vervolgens in die, in die, uh, in die, uh, in die berekeningen zetten, zeg maar. Dus je begint met zo'n netwerk te bouwen. Dus stel dat we het over de homoseksuele populatie hebben. En nou, dan weten we dat zo'n netwerk heeft een bepaalde structuur. De, die topologische structuur waar ik het net over had. Die kunnen we in de computer nabootsen. Dus we beginnen gewoon in de computer zeg maar, zo'n netwerk van mensen te genereren. Um, vervolgens uh, injecteren we, als je wilt, een virus in zo'n netwerk. Modelleren we wat er gebeurt in zo'n individu. Want dat hadden we daarvoor gedaan, wat ik net zei. Um, we kunnen zelfs het effect van medicijnen mod modelleren. En berekenen we de kans op zo'n transmissie. En dan kun je dus kijken hoe, hoe, zeg maar, hoe dat virus zich door zo'n netwerk heen uh, verplaatst. Um, en zijn er dan, want het aantal variabelen is natuurlijk enorm... zijn er dan toch dingen die niet in het model te vatten zijn... Dingen waarvan u zegt, ja, dat, dat hadden wij toch ook niet kunnen voorspellen uh, Bijvoorbeeld het feit dat heel veel mensen toch ineens besluiten... Om, om maar geen condoom meer te gebruiken. Ja, nou, dus wij hebben uh, uh, vorig jaar uh, onderzoek gepubliceerd... waarin we voorspelden dat de HIV-incidentie... Uh, dus de aantal mensen dat besmet raakt in de uh, in onderhomoseksuele populatie in Amsterdam... dat dat zou toenemen in tegenstelling tot wat iedereen verwachtte dat het zou afnemen. Omdat dus veel meer medicatie is en betere medicatie is. En... Uh, op basis van het model? Op basis die van het model had het voorspel. En dat kwam omdat we ontdekten dat, er, dat de gevoeligheid... voor uh, de totale hoeveelheid geïnfecteerde... dus de gevoeligheid van ons model... voor de totale hoeveelheid geïnfecteerde... Uh, veel groter was voor het uh, gedrag van de individu... dan zeg maar de, de agressiviteit van het virus. En wat bekend is, uh, is dat als, uh, uh, als, je, als je besmet bent... en je... Hebt zeg maar matig werkende medicijnen, dan voel je je beroerd. Dan ben je heel erg bewust van je ziekte en gedraag je je anders dan wanneer je goed werkende medicijnen hebt, je nauwelijks nog ziek voelt uh, en, uh, en, dan, en dan, ga je, dan ga je dus je gedrag aanpassen. Dus wat uh, uit die modellen kwam, en dat was dus uh, wat we gedaan hadden daar, was uh, uh, psychologisch onderzoek. We hadden, we gekomen, hadden we dus in dat model gestopt, waarin we dus konden laten zien: van oké, okay, als. De, als mensen hele goede medic medicatie krijgt... zichzelf minder ziek voelt, dan is de kans ook veel groter. En die kans konden we zelfs beduiden: ik kon we een tattetje aan ophangen. De eh, kans veel groter dat hij eh, ongeprojecteerde beschermende seks uh, heeft. Dus al met al was dit een belangrijk moment, want u maakt een model van de werkelijkheid. U zoekt alle variabelen, leest al het onderzoek, voert alles in in een systeem. En uiteindelijk klopte de, de voorspelling. Dus het laboratorium der praktijk gaf u gelijk. Ja, dus dat, dat, dat hebben we ook wel gezien als een, als een successtory. Um, nog, nog veel belangrijker dan dat. Dus het is natuurlijk heel erg mooi als je model iets oplevert... een voorspelling doet. Um, en, dat je, want dat geeft een, en, en dat je klopt en dat geeft je kennelijk het gevoel... dat je een beetje begrijpt wat er gebeurt. En dat, dat is toch waar je als in het onderzoek naar op zoek, op zoek bent. Um, maar nog veel belangrijker was dat... En wat we net al noemden, van het gaat van het moleculair niveau, via cellulair niveau, via immunologisch niveau, tot uiteindelijk sociaal-psychologisch niveau. En dat dus wat, wat voor ons eigenlijk het belangrijkste was, dat we over al die ruimte- en tijdschalen, waarop dus al die processen, dat we in staat waren om dus een model te bouwen die al die ruimte- en tijdschalen in zich had. En dat is, een zeker, dat is in zekere zin het nieuwe aan het geheel. Dat je dus in staat bent met, met een hele grote combinatie van verschillende modellen, waar wel één theorie achter zit, maar dat is dan even een verhaal op zich. Uh, uh, in staat bent om zulke hele complexe processen te, te, te, te modelleren. We gaan het zo meteen hebben over uh, 3 miljoen, over Rusland en over uh, criminelen. In a downtown office building where the air is tight. This time spent resting on our bones. Waiting for the telephones to ring. Ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring, ba-ring. Ba-ring, My ring cold as a toes on a bathroom floor. Run back to bed and slam the door. In this land, on the finest of cottons and the hippest of brands, and pull the letters down the capital R. Oh, That is the only thing. It's the only thing. It's the only. driving a downtown office building where the air is tight this town's spent waiting for that macrame bird to prey to calm down and sing La Ling, La Ling, La Ling, La Ling La Ling, La Ling La Ling, la -ling. Andrew Birdsong, Skin is My. U luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR. Te gast is de Amsterdamse hoogleraar Peter Sloot... die bezig is de rekenregels van de natuur te ontrafelen. We hadden het net over uh, HIV. U heeft daar dus een, een, een model gemaakt dat leidt tot uh, voorspellingen... die ook daadwerkelijk in de praktijk blijken ja. uit te komen. Het, het leuke lijkt me op zo'n moment... Dat je, dat je dan ook een beetje met dat model kunt gaan, gaan spelen... Dat je, dat je dan de variabelen kunt gaan veranderen. Dat je gewoon kunt zeggen van... nou ja, wat als deze zomer iedereen het voor een keer met iedereen doet. Ja. Ja, ja nou, dat moet ik moet me even niet bij voorstellen, maar... Nou ja, uh, ik, ik noem maar een variabele. Ja, ja, nee, maar het idee, ja zeker, dat, dat is natuurlijk ook de, het hele doel. Het zijn twee dingen. Eén is dat je wil kijken of je echt begrijpt... wat, wat er wat in de wereld om je heen gebeurt. En het tweede is of je, dat je ook voorspellingen kunt doen. Ehm... Um, het genereren van die scenario's is, is uitermate belangrijk. Want um, om een voorbeeld te geven hier uh, voor het HIV-onderzoek. Um, de, de Europese Unie heeft uh, een aantal jaar geleden hebben ze gezegd... Van, nou, wat zouden we als wij een, een, een 5 miljard euro te besteden zouden hebben... om de HIV-epidemie uh, stop te zetten in, uh, in, in, in de wereld. Uh, wat zouden we dan moeten doen? Zouden we dan betere medicatie moeten doen? Of zouden we dan gedragsverandering doen? En dat kun je doen? dus allemaal invoeren in het model. Precies. Zeggen, nou, gedragsverandering levert dit op... Ja. Ja. Medicatie levert dat op? Precies. Dus dat, dat is een van de redenen waarom wij dat, dat onderzoek... want we hebben een deel van, van uh, middelen van de EU gekregen om daar een onderzoek naar te doen. En precies, dat is precies wat we gedaan hebben. Dus dat soort scenario's genereren. Kijk, van hoe gevoelig is dat totale systeem wat je bestudeert... ten opzichte van bijvoorbeeld gedragsverandering... of ten opzichte van uh, inderdaad kleine medicatieverandering... of een combinatie van beide. En dan kan je inderdaad dat soort vragen gaan stellen. Hoe beïnvloed je een groot netwerk? Dat is dan eigenlijk de vraag. Een van uw medewerkers is Rick Kwaks. Die werkt aan een heel klein stukje van de enorme puzzel van de rekensom van de natuur. En hij vraagt zich ook af hoe je dan zo'n groot netwerk moet beïnvloeden. Stel, je hebt een doorgedraaide schoolklas die je rustig wil krijgen. Waar begin je dan? Nou, bijvoorbeeld bij het meest populaire jongetje. Als je die stil krijgt, dan wordt de rest ook kalm. Dat klinkt logisch, maar is dat ook zo? Romevendus Rick Kwaks probeert erachter te komen... hoe je netwerken, zoals een schoolklas, het beste kunt beïnvloeden. Hij maakte een netwerk met populaire elementen, met veel verbindingen... en elementen met weinig verbindingen. Waar ga je beginnen? Er is iemand die heeft het uitgerekend en die heeft gevonden... dat je niet de elementen moet kiezen met ontzettend veel verbindingen... maar degene met weinig verbindingen. Maar dat is natuurlijk heel raar. Je zou verwachten dat als je het hele netwerk wil beïnvloeden... dan moet je jouw invloed uitoefenen op de nodus met heel veel verbindingen en niet met weinig. Net zoals in een schoolklas, dat een populaire ja. jongetje... Daar moet, je, ...daar moet je proberen wat tegen te zeggen als je bijvoorbeeld boos bent als leraar... ...en niet tegen degene die, die geen vrienden heeft. Ja, of uh, je geeft hem een paar uh, Nike-schoenen gratis... ...en dan loopt daarna de hele school met Nike-schoenen. Dat zou je verwachten. En uh, misschien dat dat voor dit uh, specifieke sociale systeem het misschien wel zou werken... ...maar in, uh, in, in de natuurkunde hebben we dus veel uh, systemen waarvoor dit dus blijkbaar niet geldt. Maar het gaat in het onderzoek van Quax niet om doorgedraaide schoolklassen. Hij wil rekenregels vinden die voor allerlei systemen opgaan. Zoals bijvoorbeeld de verspreiding van HIV. Het is nu natuurlijk nog wel een grote stap om van dit hypothetische systeem... naar een, een, een volledig systeem met allerlei ingewikkelde invloeden te gaan. Maar een van de mogelijke stappen die je zou kunnen zetten is dat... Nou, nu is er vaak de aanname dat uh, je voor het stoppen van de HIV... of het verminderen van de HIV-epidemie... dat je je moet richten op de mensen met uh, de meeste verbindingen. De meeste uh, seksuele contacten per maand of, uh, uh, en dat soort dingen. Maar ja, het, het kan zijn dat dat niet, uh, niet zo is. Bijvoorbeeld het uh, medicijnresistentie. Als die zich uh, ontwikkelt uh, in een persoon... Uh, dan is het niet per se het, uh, het gevaarlijkst in degene met de meeste verbindingen. Maar of dit voor HIV ook geldt, dat weten we niet. Eigenlijk is het nog niet eens zo belangrijk, de vraag of de natuur zo rekent. Het is wel een heel interessante vraag. Maar wat eigenlijk nog belangrijker is, is, is het een manier waarop wij de complexe systemen kunnen beschrijven? Als wij die complexe systemen beter kunnen begrijpen door het te beschrijven op deze manier, dan uh, waarom niet? En of het de natuur nou daadwerkelijk zo doet of niet, ja, dat, uh, dat moeten we dan maar zien. Of dat zullen we waarschijnlijk nooit zien. U hoorde Rick Kwaks, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, in een reportage gemaakt door Lemke Kraan, Peter Sloot. Dat is natuurlijk wel een hele goede vraag. Zegt het iets over de natuur of is het gewoon een handige manier... om allerlei al eerder verzamelde informatie te bundelen? Ja, een hele goede vraag. En daar hebben we het antwoord ook niet op. Um, het enige antwoord wat we hebben is dat we... Kijk, in de loop der, der eeuwen zijn onze modellen... zeg maar met ons mee geëvalueerd. De modellen waarop de manier waarop we de wereld om ons heen beschrijven... is met ons mee geëvalueerd. Talloze voorbeelden uit de natuurkunde die ik even niet ga noemen... maar uit, uit alle andere wetenschappen ook... Um, wat je dus ziet, bijvoorbeeld in dat HIV-onderzoek, dan gebruiken we alle modellen waar we onze hand op kunnen leggen. Om de doodvoudige reden dat je kunt namelijk niet processen die bijvoorbeeld op moleculair niveau zitten, met dezelfde modellen uh, en dezelfde technieken uh, beschrijven als processen die op sociologisch of psycholo psychologisch niveau zitten. Dus je moet als het ware voor al die verschillende ruimte en tijdschalen, voor al die verschillende processen, moet je nieuwe modellen hebben. Nou lijkt het erop dat uh, de, die, die modellen lijken steeds meer, komen steeds meer nieuwe modellen komen er voorbij. En we ontdekken en, en, en vinden zo, zo gezegd ook zelf een, een nieuwe modellen uit. Maar het lijkt erop dat er iets, iets fundamenteels daaronder zit. En daar zijn we naar nou op zoek. Het lijkt er dus op dat uh, wat je het liefst zou willen... is dat je, dat je die modellen zou, zou, kunnen, kunnen, ja, echt, zou kunnen gaan zitten. Oké, okay, nou ga ik een model maken wat helemaal precies voor deze data goed gaat. Nou, dat lukt niet. Te vaak is dat meer of meer uh, bij toeval dat je iets, een, model, een juist model ontdekt. Maar dan nou lijkt het erop dat als je het verhaal nou eens niet vanuit, uh, zeg maar vanuit de natuurkunde bekijkt of vanuit de biologie bekijkt, maar nou eens vanuit een informatietheoretisch oogpunt bekijkt. Dus je gaat kijken naar de manier waarop de natuur informatie verwerkt. En dat probeer je vanuit, vanuit informatietheorie, dat is een, een vakgebied op zichzelf. Uh, probeer vanuit die manier te beschrijven. En dan lijkt het erop, en, en dat vind ik eigenlijk het heel spannende: lijkt erop dat of ik nou molecular dynamics doe om moleculaire interactie door te rekenen, of ik doe een complex netwerk om sociale interactie door te rekenen, dat ik dat allebei kan vatten in hetzelfde soort informatietheoretische model. Nou, als dat waar is, dan zijn we dus echt op een stap in, een, in de richting dat we een soort van uniforme theorief uh, ja, zeg maar, theorieframewerk hebben... om te redeneren over, over deze modelvorming. Is het uiteindelijk niet zo dat de natuur gewoon één grote chaos is? Dat het er gewoon een ongelooflijke bende is... en dat wij wanhopig ons aan alles vastklampen... om er toch nog enige orde in aan te brengen? Ja, en... Um... Ja, ik weet niet of de natuur één grote chaos is. Het is wel zo dat de natuur naar chaos streeft. Dat, dat, dat weten we natuurlijk. De tweede hoofd uit de thermodynamica vertelt ons dat. Ja, ik probeer de, de warmte in dit kopje thee te houden... maar de warmte die wil zo graag uh, als het kan zo snel mogelijk hier uh, vandaan. Ja, uiteindelijk wordt het allemaal slechter. Ja. <laughs> nee, dat is, dat is de tweede hoofd ongeveer. Um, nee, dat is waar, maar dat neemt niet weg dat je het nog steeds wil begrijpen... waarom het gaat en hoe het gaat. En, um, maar het is wel een mooi voorbeeld, want... dus. Bijvoorbeeld, het, het warmte zal niet van een, een koud object naar een warm object gaan. Andersom. Dus dat is niet wat die tweede hoofd zegt. Dus uiteindelijk zal alles zeg maar, totaal uh, in chaos of in, in totale wanorde eindigen. Um, maar die kennis, het aardige is, je, dat heet entropie. En uh, er is een hele natuurlijke uh, relatie aan te brengen... tussen entropie en informatie. En... Um, wat we dus kunnen doen, zeg maar, is de, de, de natuurwetten die in termen van entropie beschreven zijn... die thermodynamische, die kunnen we ook in termen van informatietheorie beschrijven. En eh, we kunnen dus met die informatietheorie ook een beter inzicht krijgen... in al dat soort uh, processen. Is de natuur chaotisch? Ja, zijn natuurlijk zijn allerlei chaotische processen. Maar dat neemt niet weg dat je ze wel kunt, kunt wel modelleren... en ook voorspellingen aan kunt doen. We hadden het over, over, over HIF en hoeveel mogelijkheden het geeft ge ge wanneer je aan een model kunt rommelen en dus voorspellingen kunt doen. Heel veel mensen die zien inmiddels de meerwaarde van dat soort modellen... en toen kwam er op een dag een telefoontje uit Rusland... of u daar wilde komen werken met, met een enorme grote zak geld die daar klaar lag. Hoe, hoe ging dat? Ja, dat was een hele vreemde gebeurtenis. Het ging maar eigenlijk twee telefoontjes. Ik kreeg een, een telefoontje uit, uit Moskou met de vraag... of, of, ik, zoiets, of ik geïnteresseerd was om, om onderzoek in Rusland te gaan doen... En, en of ik maar wat informatie wilde opsturen over mezelf. Nou ja, goed, dat heb ik toen gedaan en verder niks van gehoord. En, en toen twee weken later kreeg ik hetzelfde verzoek uit Sint-Petersburg. Nou, dat vond ik wat vreemd. Dat er twee keer zo'n verhaal voorbij kwam. En um, nou, Uiteindelijk bleek het dus dat, uh, dat ik kennelijk op een shortlist stond voor een, uh, voor een prijs om uh, um, en voor geld om, uh, om onderzoek te gaan doen daar. Um, het is een, dat is een initiatief wat, uh, wat Poetin gestart heeft. Wat nu door Medvedev zeg maar, uitgevoerd wordt, de huidige president. En, eh, en het is een initiatief om de Russische wetenschap te internationaliseren. En wat ze gedaan hebben, ze noemen dat een Leading Scientist Program. Eh, ze gaan dus onderzoekers uit het buitenland aantrekken. En met, inderdaad met een zakgeld. Eh, om laboratoria op te richten en, eh, en, en in Rusland onderzoek te doen. Nou, Voor mij was dat uitermate interessant. Ik, ik, had al, ik heb al lang contact met Rusland. En de reden waarom ik contact heb, is dat ze uh, theoretisch erg sterk zijn. Ze zijn uh, zeg maar wiskundig en informatietheorie zijn ze heel erg, uh, heel erg sterk in. Um, het komt alleen heel erg moeilijk het land uit, <laughs> zal ik maar zeggen. En, um, dus moet je het land ingaan om dat op te halen. En dat heb ik, had ik al een tijdje gedaan. Dus voor mij was dat een, een, een unieke gelegenheid... of is dat een unieke gelegenheid om, um, om dat onderzoek verder te verdiepen. En waarom wilden ze dat zo graag? En waarom uh, stelden ze dat geld uh, beschikbaar? Nou ja, wat ik zeg, po Poetin die... Er zit, er zit, achter dit dingen is altijd een enorm verhaal. Um, de bottom line is eigenlijk dit. Poetin heeft zich erg geërgerd, ik citeer de Russische krant even... Um, aan de almacht die bij de Russische Academie voor Wetenschappen lag. Dus je moet je voorstellen, en ik citeer, dit, is niet, dit zijn niet mij geworden... dat een, een verzameling oude mannen van boven de 75... Zeg maar, de Russische wetenschap gedomineerd heeft... Um, en Poetin zegt, van, nou, wat belangrijk is, is dat a, dat we internationaliseren en b, dat we die, uh, die hegemonie van de, van de Academie van Russische, uh, Russische Wetenschap, dat we die doorbreken. Wat hij gedaan heeft, is dan dat programma opgestart, dat Leading Scientist Program, dus veel geld, onderzoekers aantrekken. Um, en de tweede, de hele reorganisatie van de wetenschap in de vorm van uh, academie veel minder macht, veel minder geld geven. En alle universiteiten, zeg maar, gebundeld in, in een totaal van 23 universiteiten, wat heel weinig is als je bedenkt dat. Ja, Rusland is het grootste land ter wereld. Uh, niet het grootste, in mensen, maar qua oppervlakte. Uh, en uh, duizenden universiteiten heeft. En uiteindelijk heeft hij dat zeg maar gezegd. Okay, er zijn 23 of 26 uh, topuniversiteiten. Uh, daar moeten we het mee doen. Daar moet het geld en daar moet het onderzoek in. Dus die twee paden heeft hij ingeslagen. En nog een derde pad. Uh, en dat is dat ze in feite nu uh, gezegd hebben... we willen uh, met is samen met Poetin... Uh, vorig jaar of twee jaar geleden zijn ze naar... Uh, uh, hebben ze een werkbezoek gebracht aan, uh, aan Silicon Valley. Uh, en we hebben gezegd, van, nou, voor de innovatie van, van de Russische wetenschap... en het, het, het, de vertaalslag van wetenschap naar, naar, ook naar business, je wilt, naar, naar, naar product en industrie... moeten we zoiets als Silicon Valley hebben. Dat is de derde ding. Ze van, we gaan ook iets doen en dat heet dan Skolkovo. Dus ze, zijn nu, ze hebben gewoon een stuk bos plat gegooid in het zuiden van Moskou. En, en gaan ze heel zeggen, veel geld <laughs> neergelegd. U krijgt dan in één keer uh, drie miljoen ter beschikking Wat is dan het eerste wat je doet... Behalve een dansje maken en een patin in de lucht springen. Maar... Nou, het eerste wat je gaat doen is dan... Uh, nou, dat werd eigenlijk ingegeven, omdat... Het uh, is bizar, want men zei van... Oké, okay, je hebt dat geld, dat moet je binnen drie jaar uitgeven. En dat is namelijk snel. Uh, en bovendien, ik, dat geld dat kwam binnen uh, in oktober... En uh, het eerste jaar was dat jaar gelijk al, dus dat was dat kalenderjaar. Dus ik moest een, dus een derde daarvan uitgeven in, in twee maanden tijd of zo. Dus het eerste wat je gaat doen is gaan bellen als een, als een gek. En uh, proberen uh, onderzoekers aan te trekken en bij andere mensen weg te trekken. Uh, andere instituten weg te trekken. Gewoon maar herken. meteen heel veel mensen aannemen. Zo, ja, zo snel mogelijk de, de, de beste naar je toe te trekken. En wat ja. willen ze? Want, want ze waren geïnteresseerd in dit onderzoek naar, naar complexe netwerken complexe systemen, dus in complexe systemen ja, ja. modelleren in zijn algemeenheid. Ja. Waar hopen ze op als uitkomst? Nou ja, dat, dat, dat, wat ik zeg, is een, er is een politieke drive. Dat is dus de, de, de internationalisering van de wetenschap. Dus we hopen we op. Maar dat waarom dit... u? Laat ik het zo vragen. Ja, dat, dat, ik, kennelijk, kennelijk kwam ik bovendrijven. Uh, yeah. dat klinkt zo heel bescheiden. Ja, nee, maar ze hebben een. Uh, uh, een longlist gemaakt. Uh, daarnaast in allerlei, er zijn ze allerlei uh, cv's gaan bekijken. toen hebben ze met allerlei mensen gesproken. Uiteindelijk ben ik eruit gekomen. En u doet onderzoek nu in Amsterdam, Singapore en Rusland. Is er nog een soort uh, verdeling in onderwerp? Een bepaald soort onderwerp in Singapore, een bepaald soort onderwerp in Rusland en een bepaald soort onderwerp in Amsterdam? Ja, in zekere zin wel. Dus, um, in, in Rusland probeer ik echt die theorie goed op poten te krijgen. Dus die informatietheoretische theoretische uh, kant van. dat is gewoon een echt een heel lastig uh, iets, omdat daar ja, exotische, voor mij althans exotische vormen van wiskunde in voorkomen. En, eh, nou, dus dat probeer ik met hun te doen. Eh, Singapore heeft een, eh, een lange traditie, maar ook een grote ambitie... op het gebied van complexe systemen. Eh, ze zijn daar bezig met een groot complex systeemcentrum eh, op te, eh, te richten... Met, samen met een aantal eh, voormalige Nobelprijswinnaars. Een daarvan is eh, Murray Gellman, de, de man van de Quarks. Die, zeg maar, die stuurt dat aan. Eh, ik mag dan in een van die committees zitten om daarover na te denken... En um, daar is een enorme drive naar zeg maar, alternatieve modelleermethoden. En uh, voor mij is dat interessant. Dat is, uh, en uh, Amsterdam is een geweldige omgeving. Omdat daar, uh, we, uh, nou, het is we daar echt hele goede mensen zitten. We kunnen heel veel experimenten doen. Dus we kunnen heel veel van die ideeën die ik zeg maar in Singapore en in Rusland op Kunnen we daadwerkelijk gaan toetsen en testen met, uh, met de onderzoekers. Zoals we net uh, Rick hoorden. Maar er zijn er nog 23 anderen. Uh, die in Amsterdam uh, aan, aan, dit, aan deze problemen werken. We hebben het net gehad over seks, zometeen moeten we het maar eens gaan hebben over drugs. Maar eerst even rock and roll. Do what you did yesterday, go on it. Cause my heart is only on fire. And you are the teacher. Yeah, you take the torch and I. Follow the leader you be my master And I'll be your fever You told me your past was Taken by thieves And since then you've been running In search of relief we don't know when it's coming Well, I don't know either So you be my master And I'll be your fever My angels are singing Words written for you The Trumpets are telling Like some overachiever So just be my master And I'll be your fever Your nearness is all I need No more or no less Your Highness, I bow to thee and to thee This I confess I was lost in a forest Now I'm a believer So you be my master And I'll be your fever So do what you did yesterday De Villagers, het nummer heet De Pact. Ik luister naar Labyrinth in gesprek met Peter Sloot, hoogleraar complexe systemen. onder andere aan de Universiteit van Amsterdam. We hadden het over uh, uw Russische avonturen. Maar, maar wat ik nog niet echt heb gehoord is. wat nou de, de uiteindelijke agenda is van de Russische politici. Wat ze hopen dat uit uw onderzoek over netwerken zal komen. wat zij zelf zouden kunnen gebruiken. Want dat zit er natuurlijk wel achter. Ja, nou, ik, dus. Um... Ik denk dus dat het zoals gezegd dat er twee agendas zijn. Eén is een algemeen politieke agenda, is die internationalisering van, van mm het -hmm. wetenschap. Dus we hopen dat er publicaties uitkomen waarbij Russen staan en andere mensen. En dat het maar welk Russisch en probleem hopen ze ermee op te lossen? Ja, en de tweede is inderdaad dat. Dus de, wat we gezegd hebben is, wat ik gezegd heb dat ik wil gaan doen daar vooral, is um, gaan kijken naar. Um, het, het voorspellen van, van rampen in zijn algemeenheid. Uh, en in het bijzonder uh, twee dingen. Eén is epidemieën, Nou, dat is gelinkt aan dat HIV. Um, uh, en het andere is um, uh, terroristische en criminele netwerken. Dus we gaan kijken of we, of we inzicht kunnen krijgen... en voorspellingen kunnen doen over het gedrag van netwerken van criminelen... en netwerken van, van terroristen. En u mocht zelfs met WDF persoonlijk ontmoeten... Ja, dat was een, was een merkwaardige gebeurtenis. Dus ik, ik ja, dat gaat op, op per oekase. Dus ik heb, op een gegeven moment kreeg ik een... Ik zat in Singapore en kreeg ik een telefoontje... of ik een paar dagen later maar in Moskou wilde opkomen draven. Nou, dat doe je dan wel, toch? Um, en uiteindelijk kwam ik in Moskou... en uh, moest ik bij het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen... daar wachten dacht ik althans te wachten op met VDF. Op een gegeven moment kwam er een grote kar voorrijden... met uh, een zwaaierlicht en motor, een motorpolitie ervoor. Ik dacht, nou, dat zal die zijn... Maar dat had ik verkeerd begrepen. De bedoeling was dat ik zelf in die kar ging zitten. U kreeg gewoon uh, politie-esporten, dwars door, dwar door Moskou heen. Dwars door Moskou heen, toen stel ik 25 kilometer. De Moskou is tamelijk groot en uiteindelijk uh, toen werd ik gebracht... dat wist ik niet, uh, maar daar kwam ik pas achter toen ik onderweg was. Het was toch wel een ja, bijna surrealistische ervaring. Um, uh, werd ik naar, naar Gorky gebracht, dat is een, een buitengebied in Moskou... Waar, uh, waar hij dan een residentie heeft... en waar ik nou, uiteindelijk dan de ontmoeting met, uh, met, met Tvejav had. Dat was, was boeiend, uitermate. Eh, maar laat, laat u zich niet in alle, allerlei duistere avonturen meesleuren als u uw modellen gaat ontwikkelen. zodat er de, de Russische geheime dienst daarmee terroristen en criminelen kan opsporen? Nou, het is, het is een algemeen. Hè, dus het, is, het is niet alleen voor de Russische. Het is gewoon een algemeen probleem. Kunnen we, zijn we in staat. Hoeveel informatie hebben we nodig? Hoeveel data hebben we nodig? Wat is de soort van data die we nodig hebben? Zodat we in staat zijn om modellen te bouwen... om sociologisch gedrag, dus ook crimineel gedrag, uh, in kaart te brengen. Dat is een hele algemene vraag. Dat is niet alleen voor Rusland. Dat is, uh, dat is ook voor Nederland en voor, uh, voor andere landen. van, van Maar u landen. weet waar ze het voor gaan gebruiken, toch? Het is niet zo dat, dat dit onderzoek specifiek aan Rusland vasthangt. Ik zei al, het is een, al, het is een algemeen stuk onderzoek... Voor, uh, voor het doorrekenen van scenario's van, van rampen. En dit is er dan één van. Um, uh, Nederland, Nederland is daar net zo goed in geïnteresseerd. En, uh, Want u werkt uh, ook, met, ook met de Nederlandse justitie samen. En dan, ja. dan gaat het over uh, wiettelers. Ja. In hoeverre laten wiettelers zich in een model vangen? Ja, dat is een goede vraag. Kijk, dat, dat soort onderzoek is... is um, ook daar is natuurlijk is, is heel erg gedreven door informatie en, en de toegang van informatie. Informatie is natuurlijk allemaal heel vertrouwelijk. Dat is ook, uh, dat is ook duidelijk. Uh, daar kom je niet zomaar aan. Um, maar... Uiteindelijk, zo'n zo die moet uiteindelijk wiet telen. Dus daar, en er zijn een aantal stappen die die moet maken om, da om daartoe te komen. Nou, die stappen die kun je in kaart brengen. De, de kansen dat ze. De, de processen rondom zo'n stap. Vanaf, uh, vanaf het moment dat die plantjes uh, binnen moeten komen. Dat er een ruimte moet komen waar men uh, om met, met, veel, met veel warmte die dingen kan gaan kweken. Enzovoort. enzovoort. Dat zijn allemaal uh, stappen die uiteindelijk tot het eindproduct, tot met het plukken van die, uh, uh, van die wiet. Uh, uh, moet gebeuren. En dat zijn allemaal schakels. En al die schakels kun je net als bij het HIV... vanaf moleculair niveau tot en met sociaal niveau... kun je gaan modelleren. Um, en daar is heel veel over bekend. Uh, er is ook heel veel onbekend, maar ook daar geldt weer... dat nu de hoeveelheid informatie... enorm aan het toenemen is. We weten uit, uit sociale netwerken... weten we allerlei dingen over hoe mensen zich gedragen... Uh, ja, ik bedoel, criminelen kijken ook, uh, of, of zitten ook zelfs op, uh, op uh, zit op YouTube, maar ze zitten ook op, uh, op Facebook en ze zitten ook op. Uh, oh, dus je kunt gewoon op Facebook kijken wie met wie bevriend is. En dan weet uh, nou, je al ongeveer wat de club is. Doen. Dat zou je inderdaad kunnen doen. Ja. Als je, als dat je, als gebeurt als je waarschijnlijk al, toch? Ja, natuurlijk gebeurt dat. Ja. Ja. Maar dan, dan moet je alle variabelen van de wietelt uh, invoeren in een model. Dan leidt dat tot een model. Want wat leert dat model ons dan? Nou, ik denk. Dat het beste wat je van mag hopen is ook, ook daar weer um, dat je in staat bent om A, uh, zeg maar historische informatie of historische data te reproduceren. Dus dat je dus kunt laten zien dat je model iets zinnigs doet. Uh, en B scenario's kunt gaan genereren. Van oké, okay, wat zou er nou gebeuren als ik hier ingrijp of daar ingrijp in dat hele proces? Uh, in dat hele bijvoorbeeld dat hele WTAP-proces. Dan kun je ook op allerlei plaatsen kun je gaan ingrijpen. Je kunt je concentreren op, uh, uh, op, op zeg maar de mensen die de real estate. De, de, de real estate de, de, ontroerende de, ontroerende goed, de goed, ja, uh, de, de, de pandjes. Ja, precies de mensen die daar zich mee bezighouden. Je kunt je bezighouden met mensen die dan totaal technisch moeten zijn... om die, uh, om die energievoorziening uh, om te buigen, zou ik maar zeggen. Dus er zijn allemaal subnetwerken, ook daar weer in subprocessen... waar je kunt zeggen, van, nou daar zou ik kunnen ingrijpen, daar zou ik kunnen ingrijpen. Nou, de, de, de, de, de, de, de politie, elke politie, en elke, uh, die heeft daar zo'n idee ideeën over... hoe je dat zou kunnen doen. En de vraag die je dan die wij dan zouden moeten kunnen beantwoorden... Dus van oké, okay, nou, wat is nou het effect als je daar of daar of daarin grijpt? Aan de ene kant zou je kunnen zeggen... we willen de wiettilt als geheel bestrijden. Wat kunnen we dan het beste doen? Moeten we dan de handelaar aanpakken of de teler... of moeten we gewoon zorgen dat je niet de stroom kan aftappen? Ja. Dat kun je in een model vatten... en dan ja. kan je zien welke oplossing het beste werkt. Ja. Wat je ook zou kunnen doen is, is het omdraaien... en zeggen van nou... Iemand eh, woont op een bovenetage, heeft een hoge energierekening... komt regelmatig in het tuincentrum en hij eh, rijdt in een grote auto... terwijl hij niet een hoog inkomen heeft. Ergo, we hebben een wietteler te pakken. Ja, dat soort dingen gebeurt dus ook. En, en ja, je, je staat er verbaasd van wat er allemaal gebeurt. Ik bedoel, dat, dat soort analyses wordt natuurlijk ook gedaan. En dat, dat weten we ook in de Verenigde Staten bijvoorbeeld mensen dus het voor Twitter... Uh, een mooi interessant voorbeeld waarbij mensen gekeken hebben... van iemand op een gegeven moment een tweet stuurde... Van dat hij een, een, een, uh, iets crimineels zag gebeuren waar hij een winkelruit ingeslagen zag... Dan was het niet zo interessant als het feit dat hij het winkelraad eruit ingeslagen zag. Maar wat wel interessant was. dat die man drie weken later een tweet stuurde. dat hij een andere criminele actie zag. dat er een brommer gestolen werd. Dan werd op een gegeven moment die man. die werd interessanter. want die was kennelijk verdurend in een omgeving. waar dit soort acties gebeurden. Dus die informatie. die kunnen mensen gewoon. Die kunnen, die, maar, daar hebben maar, wij toegang toe. Maar heeft de politie ook toegang toe? Maar leidt dat er niet toe dat als jij uh, toevallig een vriendinnetje in Jemen hebt. en uh, je bent uh, wetenschappelijk geïnteresseerd in, uh, in de Koran. en je vriendin vindt dat het leuk staat. als jij een tijdje een baard laat groeien. dat je op een ochtend van je bed wordt gelicht omdat ze denken dat je terrorist bent. Nou, dat lijkt, me, dat lijkt me nou werkelijk heel sterk. Kijk, je kunt natuurlijk overal horrorscenario's achterbedenken. Dat lijkt me wel heel sterk, want uiteindelijk wordt alles natuurlijk toch... Het, het zijn uiteindelijk modellen. Het geeft je indicatie van welke richting je moet gaan zoeken. En vervolgens moet je wel bewijsvoering gaan doen natuurlijk. Dus het, het zijn alleen maar, zeg maar, uh, het zijn handvaten om te, om te redeneren over dat soort processen. Wanneer bent u toch verbaasd over de weerbarstigheid van, van de realiteit? Wanneer, wanneer ziet u nog dingen waarvan u denkt... Ja, dit kan je echt in geen enkel model vatten? Nee, dat gebeurt voortdurend. Dus, dus elk model wat je maakt zijn eindeloos veel uitzonderingen op te bedenken. En, en die kom je dus ook tegen. En, en dat, dat maakt het juist nou spannend. Want op het moment dat je iets tegenkomt dat je totaal niet verwacht... Of wat je niet in, dan, dan, ja, dan, dan leer je weer wat. Ja, dat is de zeg maar basisinformatie te hebben. Die op het moment dat je iets, iets waarneemt wat je niet verwacht hebt... dan heb je pas echt informatie te pakken. Dus daar leer je dan weer van. Dus en hij, wat is het moeilijkste voorspellen? Ja... Zoals Jokie Beer al zei, de toekomst. Ja, de toekomst. Maar, maar misschien ook wel de mens. Want, want de mens is, is natuurlijk een, ja. een ongelooflijk on, uiteindelijk onvoorspelbaar wezen. Nou, dus ja, kijk, als je gaat kijken naar de, dat hele vakgebied van, van computermodellering, dan is dat begonnen met relatief eenvoudige natuur, natuurkundige systemen. Vervolgens zijn daar chemische systemen, dat er zeg maar een, een hiërarchie hoger is. Vervolgens zijn daar biologische systemen gaan modelleren en we proberen te voorspellen. En van biologisch naar medisch. En van medisch naar, naar sociologisch en naar psychologisch. Dus zijn nu het is, het is echt een, een opeenstapeling van modellen... Van, uh, en toename van complexiteit. Dus waar gaat dat naartoe? En dat is in feite de vraag. En wat is de complexe? Nou, mijn indruk, of on onze indruk is dat... Uh, dat ja, dus die, die, die hele complexe systemen, dus de sociologische, de psychologische... maar misschien zelfs wel nog, verder, nog veel verder de, de cognitieve processen... en het modelleren van een cognitief proces... Um, nou, dat, is, dat is een soort van ultimum waar je naartoe wil. Want dan krijg je te maken met mensen en hun emoties. Ja. En je kunt natuurlijk niet een model maken. Of misschien ook wel trouwens, laat ik het gewoon vragen. Kun je een model maken dat voorspelt van nu wordt Pietje boos? Er zijn modellen daarvoor, zeker. Um, um, dat, zijn, dat zijn ook datagedreven modellen. Dus dat zijn, Er worden heel veel experimenten gedaan in de, in de experimentele psychologie. Um, waarin dus zeg maar dat soort informatie verzameld wordt... Daar kun je, daar kun je eh, modellen bouwen, maar die zijn vaak puur zeg maar, statistisch. En dat vind ik zelf wel minder boeiend, omdat er geen first principle onder zit. Dus je kunt niet dan heel erg, eh, je kunt niet zeggen van, nou oké, okay, de, deze variabelen zijn echt helemaal bepalend voor dat totaal gedrag. Dat is een third principle. Als je echt precies kan aanwijzen, daar zit het in. First principle. Wat je wil in first principle, is dus dat je zeg maar, op basis principle. van, van, eh, van die, die rekenregels waar we op zoek zijn, dan kunt voorspellen wat er gebeurt. In plaats van dat je zegt, van, nou, statistisch gezien zal er dit wel gebeuren. Het ene is, is dat je zegt: er is zoveel data. En dat toont aan dat gemiddeld gezien is dit het antwoord. Het andere is dat je zegt: van ja, maar deze dingen zitten zo elkaar met, met elkaar in interactie. En dan kan er alleen maar dit gebeuren. Dan kan er alleen maar dat gebeuren. Dus moet dat gebeuren. Het, het, het zijn, er zijn twee verschillende benaderingen. De ene ga je van de first principles uit. En de andere ga je uit van pure data-analyse. Maar je zult uiteindelijk uh, uh, in elk model verzuipen. Want, want mensen, hun emoties hangen af van hun afkomst, hun opvoeding, hun gesteldheid. Wat ze gegeten hebben. Wat voor weer het vandaag is. Wie ze nog allemaal onderweg ja. zijn tegengekomen. Of ze al dan niet hun tenen hebben gestoten. Um, ja. Ik kan echt de Heel rest handig, van de maar. uitzending doorgaan... Ja. met de waslijst van dingen die maken dat iemand uit zijn slot schiet. Ja, lijkt me niet handig, maar <laughs> dat kan. Um, ja, maar dan, dan moet je ook het volgende bedenken... dat um, de hoeveelheid informatie over ons, eh, ons als mens... wat geregistreerd wordt in dit jaar, in 2011... die hoeveelheid van informatie... zodat de totale hoeveelheid in, in, in, in terabytes of exabytes kijken. Um, is net zoveel als de hoeveelheid informatie die over ons is vastgelegd in de afgelopen 5000 jaar. Dus de hoeveelheid informatie die we nu beschikbaar hebben, wat ik nu bij kan komen in 2011, gewoon wat ik nu gewoon digitaal kan inpluggen, kan, kan ophalen, kan, kan kijken, kan analyseren. Van dit in dit jaar is, al, is net zoveel als wat in de afgelopen 5000 jaar überhaupt is vastgezet. Dat betekent dus dat het dat, dat, dat, dat is, dat is meer dat de super exponentieel neemt dat toe, die hoeveel informatie. Dus ja, het is zo dat, er, dat je eindeloos veel parameters kunt toevoegen. Maar het is, ja, het is ook zo dat er eindeloos veel meer da data is dan dat er vorig jaar was. Er is van dit jaar al eindeloos veel meer data dan en dat, dat, dat het vorig jaar was. Het werkt gewoon nogal uitnodigend als je een model aan het maken bent. Ja, want je kan natuurlijk modelleren dat je een ons weegt. Maar als dat niet op de een of andere manier gevalideerd kan worden... dan ben je onzinnig bezig. Dus wat je moet doen is, A, is die data heel goed analyseren. Dus die, dus zeg maar die niet-first principles doen, daar krijg je informatie uit. Dat levert parameterwaardes op. En die stop je in die modellen. En dan ga je daar vanuit-first principles verder rekenen. Zou u zelf een schakel in uw eigen model willen zijn? Want ik zou dat namelijk niet willen. Ik, ik wil heel graag geloven dat ik een enorme vrije geest ben... die het allemaal zelf uitmaakt. Ja, dat wil ik ook wel geloven. Maar is, is het ook wel zo? Of raakt dit echt aan die vrije wil? Nou ja ik, ik, ja, ik denk dat dat er vroeg of laat aan zou kunnen raken. We zijn natuurlijk nog lang niet zover waar we het nu over hebben. Hoewel, dus die eerste brug die we gemaakt hebben, bijvoorbeeld met het HIV-onderzoek... waarbij je dus echt van molecule to man, de, mankind, de feite dat het hele model kunt bouwen... wel in de richting wijst dat we in staat zijn om dat soort dingen te doen. Um, uh, is het nog niet zo dat we echt daadwerkelijk de totale, een totaal persoon kunnen... Zou het uiteindelijk ook een soort... Um, ja, regels kunnen, kunnen opleveren die misschien wel gelden voor zowel de mensenmassa... in de Haarlemmerstraat of de Kalverstraat of welke straat dan ook op zaterdagmiddag... maar die ook gelden voor de druppels water in, in de gracht. Dat je tot een soort meer universele, abstracte voorspellingen komt. Dat alles uiteindelijk op elkaar lijkt. Nou, Dat laatste zou ik niet zeggen, maar dus die, dat, dat eerste had ik bijna niet mooier kunnen zeggen. Want dat is inderdaad waar je naar nou op zoek bent. Je bent natuurlijk op zoek naar universele rekenregels of, of hoe je het ook wil noemen, een, een algoritme, een, een geheime code... hoe je het wil noemen, maar universeel, iets universeels... wat onder al die, uh, onder al die processen ligt, ja, daar dus ben je naar nou op zoek. Um, maar dat wil niet zeggen dat het allemaal op elkaar lijkt. Dat wil alleen zeggen dat je, hè, net zo goed als de natuurkunde... onze staat stelt, dat de, wat ik zeg, die natuurkunde gewet in onze staat... om een enorm scala van de wereld om ons heen te begrijpen. En dat Darwin onze staat stelt om een enorm goed inzicht te krijgen... in waar, hoe we hier terecht zijn gekomen. Um, kunnen we wellicht dit soort universele modellen ons inzicht krijgen, geven in, in wat de wereld precies ja, hoe, hoe die eruit ziet en wat we in het een stuk voorspelling kunnen doen. Dat is de droom, één elegant model waaruit heel veel voorspellingen kunnen ja, volgen. Absoluut. Dank dat u te gast wilde zijn. Peter Sloot, hoogleraar Complexe Systemen aan de Universiteit van Amsterdam. En dat was Labyrinth voor deze week. Meer informatie over deze en andere uitzendingen via de website www.labyrinth.nl. Volgende week zondag dan zijn we er weer op dezelfde zender en dezelfde tijd. En straks op deze zender het journaal en daarna Holland Doc Radio. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een buitengewoon vrolijke avond. Alles is een heel soms opgehangen aan format. En ik denk van, hou op met die rollen. Ik wil ook soms gewoon geïnformeerd worden. Ja, en ik heb zelf wel eens gedacht, je moet een braadprogramma beginnen... onder de welluidende titel The Good, The Bad and The Ugly. Het laatste nieuws uit Medialand, de Nationale Nieuwsquiz en het Radiodagboek. Hartelijk welkom en hartelijk santé. Santé. Elke werkdag van kwart over twaalf tot half twee, lunch. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.